Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie in de Amerikaanse staat Virginia houdt een klopjacht op de man die eerder vandaag tijdens een live TV-uitzending twee mensen doodschoot. De slachtoffers zijn een verslaggeefster en een cameraman. Volgens de gouverneur van Virginia is de schutter een verbitterde ex-medewerker van het TV-station. Hij filmde de schietpartij ook zelf en heeft die beelden op sociale media gezet. De schoten vielen tijdens een interview met een vrouw. Die vrouw is volgens CNN in haar rug geraakt. In het ruim van een boot voor de kust van Libië zijn de lichamen gevonden van ongeveer 50 vluchtelingen. Ruim 400 anderen zijn gered, dat melden Italiaanse media. De vluchtelingen zaten op een schip dat van Libië onderweg was naar Italië. De 50 mensen in het ruim zijn waarschijnlijk gestikt door giftige dampen van de motor. Bondskanselier Merkel heeft tijdens haar bezoek aan Heidenau gezegd dat ze het geweld van afgelopen weekend beschamend vindt. Merkel zei dat Duitsland geen onverdraagzaamheid tolereert jegens vluchtelingen die hulp nodig hebben. In Heidenau waren dit weekend rellen vanwege de geplande opvang van asielzoekers. Bij haar aankomst maakte een groep van zo'n 50 omstanders Merkel uit voor volksverrader. Het kabinet gaat scholen niet verplichten om zwemles te regelen, dat zegt minister Schippers. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over de afnemende zwemvaardigheid in ons land. Dit jaar verdronken al elf mensen. De minister blijft zwemles een zaak van de scholen zelf vinden. Wielrenner Tom Dumoulin is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. Hij heeft één seconde voorsprong op de Colombiaan Chavez. De vijfde etappe werd vandaag gewonnen door de Australiër Caleb Ewan.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 Er staan nu 30 files in de Randstad. Op de meeste plekken valt het wel mee met de vertraging. Behalve dan op deze wegen. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 4 kilometer, er is zojuist een ongeluk gebeurd. Een kwartier vertraging op de A4 bij Den Haag richting Den Haag-Zuid. Tussen Leidsendam en Den Haag-Zuid staat 8 kilometer. Op de N211, die aansluit op de A4 bij Den Haag-Zuid, is namelijk een ongeluk gebeurd. A9, Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Haarlem-Zuid... 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Kost je 10 minuten extra. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum een half uurtje verdraging tussen Hagenstein en Lexmont. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, dat was Bob. Met airplanes. En we hebben weer een gast van vandaag. Voor de achtste, negende, weet niet hoeveelste keer. We hebben elke week wel iemand anders. Haar naam is Dadie Faber. En zijn naam is Jonas Parson. Hallo, hoe is hij? Ja, gaat goed. Nou, dat is mooi. En vandaag hebben we jou uitgenodigd. Waarom ben ik eigenlijk ook niet? Nou, aan de ene kant wel, want anders moest ik het alleen doen. Daar had ik niet zoveel zin in. Dus daarom denk ik, ik, ik hou Dedy erbij. Gezellig. Dat moeten we eerst nog maar zien. Ja, dat moeten we altijd eerst nog maar zien, toch? Uh, het is jouw eerste keer op de radio, je bent een beetje zenuwachtig, nerveus. Uh... Ja, dat klopt wel. Nou, dat, dat maakt niks uit, Dat doen we wel wat aan nou, tijdens deze uitzending. Je hoort ons vandaag uh, twee uur van zes tot acht. En daarna hoor je je breekt de week met Chuck, als het goed is. Als die niet op vakantie is, maar dat zullen we niet. We hebben wat nieuwe plaatjes voor je vandaag en... We hebben ook nog een evenement in de agenda staan, heel toevallig. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Maar, uh, Daddy, via Watke, wat doe jij in je dagelijkse leven? Ja, op dit moment werk ik op het strand. Ja, dat weet ik. Ja, bij jou toevallig. Nou, dat is goed. Gezellig. En, ja, altijd. En uh, ja, heerlijke broodjes maken natuurlijk. Vers. Vers. En uh, wat doe je buiten het werk om? Heb je nog je hobby's? School? Ja. Trampolinespringen bij Bob. Bij onze Bob. Ja, die gaan misschien nog wel even bellen verder op de uitzending. Die moet nog even kijken. Maar uh, wat doe jij nog in het uh, dagelijkse leven als je niet aan het werk bent... of niet aan het trampolinespringen bent? Ja, toekomstig ga ik weer naar school. Dat is weer een tijdje geleden natuurlijk. Ja, je hebt een tijdje stilgezeten. Nou, stilgezeten. Werken, hè? Ja, oké, okay, maar je had geen school, om het zo te zeggen. Nee, klopt. Ik ga nu weer beginnen met uh, tannensassistenten. En dat is? Hoe lang? MBO, uh, BBL twee jaar. Gezellig. Ik hoop het. Ah, het is sowieso gezellig. En dan met mij ja. werken. Nou, gezellig kan het niet. Of uh, heb ik het verkeerd? Nou... Nou, ah, ik ben hartstikke gezellig. Altijd, toch? Vraag maar aan iedereen die je van de radio's vinden me hartstikke, hartstikke, hartstikke gezellig. Nou, dan uh, even kijken. We hebben vanaf uh, donderdag een evenement. Dus morgen heel toevallig. Dat is, uh, duurt een paar dagjes. Een week. Langer dan een week zelfs. En dat is paal zitten voor uh, minister Kamps. Vanwege het verzet van de windmolens. En heel toevallig mag ik daar aan meedoen. Maar daar hoor je straks meer over. En uh, ja, waar zitten we bij vandaag, Daddy? Sorry? Waar zitten we vandaag bij? Nou, we zitten toch bij de radio, maar hoe heet <laughs> deze radio? Nou, dat weet jij oh. toch wel. <laughs> Goedemorgen. ZFM. Nou, dus we hebben ook het oude vertrouwen ZFM liedje. We gaan er even naar luisteren. Oké, okay, allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je er niet klaar voor. Het is tijd om te gaan zingen. Staan met z'n allen op. Pak elkaar lekker stevig vast. Allemaal opstaan. maar mee. Komt hier, komt hier. Het is weer tijd, die, die woensdagavond. woensdagavond. Je radio 106.9. Niet 69. Ze zijn weer even losgelaten. Kwaliteit, net als op SBS. Ja, ja. De Het is Steffen geen Stef en nee, ook geen CFM. Maar Jonas en Daddy vandaag. Ja, Stef en Stein op CFM. Je denkt misschien, wat What doe ik, ik hier? Moet ik hier wel zijn? Moet jij hier zijn? Maar je Zeker wel. Gezellig. Gein lol, we doen alles. Nou, dat is ons oude vertrouwen ZFM liedje. Eerlijk, wat vind je ervan? Eerlijk, eerlijk? eerlijk. echt eerlijk? Ja. Vreselijk. Nou, mooi. Ik heb het niet gemaakt, dus dat is. <laughs> dit keer was ik het niet. Normaal doe ik alles, maar ik was het niet dit keer. Yes. Gebeurt echt niet vaak. Gebeurt niet vaak. Dat hij het niet was. Mm, nee, heel toevallig <laughs> niet. Maar dat maakt niks uit. We hebben wat nieuwe nummers vandaag. Je gaat nu luisteren naar Random Lambert, Ghost Town, Live. Zet FM Zandvoort. Gigo kanaal 40. That in my dreams, the old town. I to in God and James deep, Hollywood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 Hoesje. Ja, joh. Eerst door die Emma Lambert met Ghost Town, daarna Felix Sean met Ain't Nobody Loves. Dat was een remix. Van, uh, ik weet het niet helemaal, maar dat maakt allemaal niks uit. Het is echt officieel begonnen vandaag. We hebben er al 18 minuten op zitten. Het is alweer bijna aftellen geblazen. Twee uur is helemaal niks, Dedi. Echt niet. Nou, het gaat wel inderdaad vrij snel. Uh... Maar laat maakt niks uit. Echt helemaal niet. Magia, ik, uh, we gaan het zo hebben over de zomervakantie. Ja. Jij wil mij een vraagje stellen hoorde ik zelfs. Zeker, zeker. Nou, dan horen we straks natuurlijk ook even de. En je ik nee vergist. vergist. is naar nou, nou de, de pot gepist. gepist. Wat ga je doen? De nou. bucketlist. Dus we hebben straks de bucketlist. Nou, ook leuk. Altijd een leuk onderdeel hier. Uh, wat ga je doen? Nou. Maar dit moet, dat ken je allemaal niet. Ik? Nee. Absoluut. Nee, het is allemaal nieuw voor mij. Uh, ja, ja, dat maakt niks uit. Dat, uh, jij gaat mij straks een paar leuke vragen stellen. Ik ga jou wat leuke vragen steken stellen. En dat is dus de, de bucketlist. Dat is ons onderdeel voor vanavond. Oh, Ik heb ja. ook allemaal onze vriendelijke vriend Stefan. Oh, die gaan we even bellen straks. Stefan. Want ik doe normaal... Stefan doet normaal deze uitzending. Maar Stefan was een tijdje op vakantie... naar Shiget Festival. Dus ik doe het voor hem nu. En uh, nou, we gaan straks even bellen hoe het festival was. Is dat een goed idee? Zeker weten. Nou, dus dan gaan we straks ook nog onze oude vertrouwen Stefan bellen. En... Uh, Ken jij Year and Years van King? Sorry? Year and Years, Years and Years van King. Nou, nah, niet zover ik weet. Misschien als ik het hoor. Dat is mijn power intro voor deze week. en Dat was onze Power intro, year-on-year-king. Nu herken je hem wel, of niet? Ja, zeker. Dat ik hem hoorde gelijk. Ja, dat is mooi. Dan uh, hoef ik niet alles uit te leggen vandaag, want daar heb ik totaal geen behoefte aan. Toch niet, jongen? Nee, jij wil dan? Nee, vandaag niet. Echt Morgen niet? weer. Morgen is weer feest. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, we hebben een leuke vakantie. gehad. Jij bent ook even weg geweest, daarover straks meer. Hoe lang werk jij al bij mij? Hoe lang ik daar al werk? So, vier jaar, uit mijn hoofd. En hoe vind je het? Geweldig. Ja, vertel er wat meer de, over. De leukste collega natuurlijk, hè, Jonas? Wie is dat? Ben ik dat? Ja, toch. Nou, dan is, dan Altijd het... gezellig, zondagavond. Ja, kijk. Pizzaatje bestellen. Dit... Ja, nee, kijk, nu gaat het alweer fout. <laughs> nu gaat het alweer fout. Wat moeten die mensen van thuis denken? Hun weten niet eens wat we allemaal doen. En dan... Ja, zondagavond gezellig pizza bestellen. <laughs> het is geen hoerenhuis, snap ik. Oké. Okay. <laughs> Gewoon een strandtent, we kopen broodjes, we maken, bestellen pizza, te lijm eten, te koken. Snap je dat nou? En dan staan we gewoon gezellig aan het werk. Af en toe schelden we elkaar verwoord. Nou, dat is ons zondagavond. Klaar. Oké, okay. hartstikke gezellig. Altijd leuk. Altijd gezellig, altijd leuk. Wij gaan onze oude Stefan even bellen, denk maar of niet. <coughs> ja, dat is een goed idee. Maar moet hij wel even opnemen, hè? Ja, wacht even. Ik uh, moet even, even, even, even mezelf een telefoon geven, dus als je heel Nul. Wacht. Nul. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Zes. En voor de rest ga ik niks vertellen, want dat is geheim bang dat iedereen je gaat, gaat bellen. Niet eens mij. Kijk, het gaat allemaal om zijn nummer, weet je. En dat gaat uh, niemand wat aan. Ah. Vind of, of vind jij wel? Nou ja, weet niet. Misschien zijn er wel luisteraars die heel graag willen bellen. Wacht, even kijken. Een je op. Uh... Oeps. Oeps. <laughs> Volgens mij. Nou nee, nog niet. Wacht, ik moet even wat leren. Mij of jezelf? Nee, die telefoon. Die telefoon. Lastig, hè? Het is een ouderwetse telefoon, dus hij is niet echt gewend om ermee te werken. Nee, kijk, mobiele telefoon is veel makkelijker tegenwoordig. Ja, touchscreen en zo, knopjes, dat is lastig hè? Vind ik ook, wacht nou even. Ik hoor gewoon wat op de radio. Wat zeg je allemaal? Ik hoor helemaal niks. Nu wel? Nee. Volgens mij gaat er wat fout nou, bij Nou, weet je wat? Ik heb opgehangen, maar dat maakt het allemaal niet uit. We gaan zo nog even een keer proberen. Eerst hoor je... Skrillex en Diplo, where are you now? Ik moet mezelf nog even een cursus geven. Dat is het gewoon vandaag. Dus straks gaan we gewoon nog een keer proberen. Het komt allemaal goed, dat weet ik nu al.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 Keep you warm I showed you the game Everybody else was playing That's for sure That's for sure Yeah In de studio, kijk even mee op www.zfmlive.nl Ja, dat was Krillix en Diplo, Where Are You Now. Dat blijft echt een heerlijke track. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, Edie, maar ik vind dat jouw geweldig. Jij vindt het wel meer geweldig, volgens mij. Ja, dat klopt wel. Ja, je zit gewoon lekker in je vel. Je, je, je, je hebt je dag hier vandaag, hè? gebeurt ja, niet vaak, maar vandaag keer? wel. Ja, Misschien vanavond, als we nog wat leuks gaan doen, weten we het maar niet. Maar ja, maar niks uit. Uh, uh, ja, dat weet jij niet. We hebben twee keer in het, uh, on ons programma. Dat is uh, om half zeven en om half acht. Het uh, ouderwetse uh, zoetje. Dat is uh, alles behalve het nieuws, dus dat is weer... Dat is het verkeer. Wow. En onze oude vertrouwde mop. Dat heb ik ook van mijn collega. Ja, dat heb ik al meegekregen. <laughs> maar dus aan jou de vraag, wil jij het weer voor ons vandaag doen? ik uh, denk het wel. Uh, zal we moeten, denk ik? Ja, ik denk het wel of uh, van... Uh, oh nee, het moet alsjeblieft niet, ik kan het ook doen. Nee hoor, kom maar op. <coughs> ja, weet je het 100 zeker? Yes. Oké, okay, dan heb je hier... Dedi met het weerbericht. Vanavond vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten. In de loop van de nacht rustiger en droger. Morgen in het zuidoosten een grijze, regenachtige dag. Elders ook droge periode met af en toe een bui. Het is kil sle met slechts 17 graden. Vanaf vrijdag knapt het weer wat op. Met vaker zon en het wordt ook langzaam wat warmer. Met in het weekend weer le lekker zomerse temperaturen. Nou, laten we het maar hopen, vind ik, zeg ik altijd maar. Vind jij dat dan niet dan? Ja, het blijft Nederland, hè? Oké, okay, nou, dan hoor je van mij. Ik heb voor jou de files van uh, in Nederland vandaag. Het zijn, ik zie dat 31 van niet. Ik heb zo'n 5 minuten en langer. Op de A1 van Amersfoort, Apeldoorn, 7 minuten vertraging tussen de Middelaar en de Palmpol. Er is een filevorming 1,8 kilometer file en dat is toch aardig wat, hoor. Op de A1 Amersfoort, Amsterdam, 9 minuten vertraging tussen Naarden en vestiging Honswijk. Op de A voor Amersfoort, Apeldoorn, 6 minuten vertraging tussen hectometerpaal 47.0 en De Middelaar. Op de A13, Rijswijk, Rotterdam, 8 minuten vertraging tussen knopen Prins, Klausplein en Rijswijk. En op de A15, Gorchem, Nijmegen, 6 minuten vertraging tussen knopen Delhi en Gildermalsen. En natuurlijk op de A27 staat er ook eentje. Die is van Utrecht naar Gorgen. 10 minuten vertraging tussen hectometerpaal 55.0 en Lexmond. Dan hebben we nog wat M-weggetjes voor je. Oh, die gaat een beetje moeilijk. Op de N44 richting Van en Naar Wassenaar, 6 minuten vertraging. Op de N200 Amsterdam Halfweg, 6 minuten vertraging tussen Amuiden en Halfweg. Een file is 1,3 kilometer. Op de N201 van en zandvoort 6 minuten vertraging tussen Brug op de Ringvaart, Haarlem en Heemstede. Op de N209 Rotterdam Haarzenwoud, 6 minuten vertraging tussen Boskoop en Haarzenwouden. Dit in geval een ongeluk. Op de N235 Amsterdam Purmerend 9 minuten vertraging tussen de Watergang en Yppelendam. Iepel en op de N247 Amsterdam horen 7 minuten vertraging tussen de A10 Volendam en Purmerend. Heb jij ze door? Heb jij, ze, heb jij nog meer files gezien? Geef ze even door op flismeister.nl. En dan hoor je ze van mij het volgende uur. Dit was voor jou het weer en het verkeer van half zeven. En nu gaan we luisteren naar onze oude vertrouwen plaat. En dat is... Nou, wil jij me aankomen Dede? jij mag me nee, aankomen. Ja, dat laat ik aan jou. Oké, okay, dan hoor je nu. Tonight, I'm getting over you. Live ZFM. Eerst hoorde je tonight, I'm getting over you, en nu met een timejoy. Clan, ik kan het niet lezen, maar dan maar eens uit. We hebben iemand aan de lijn, dat is onze oude vertrouwde collega Stefan. Goedemiddag, avond. Avond, ik weet niet of jij nog in uh, Kroatië zit, maar. Nee, uh, nee, nee, nee, ik ben. Uh, weet je waar ik ben? Nou, zeg het eens. Ik, ik ben in Hoofddorp. Ja, daar woon je? <laughs> ja, daar woon. Hé, hey, dat heb je onthouden. Ja, tuurlijk. Ja, slim man. Maar uh, hoe was jouw vakantie in uh, Siget Of uh, Kroatië, zou te zeggen? Nee, ik ben... Uh, ja, ik vond het was echt een kutvakantie. Nee, ik heb me hartstikke goed vermaakt, man. En hoe lang ben je nou weg geweest? Vijf of zes weken? Nee, nee, nee. nee. Ik, ben, ik heb vier of vijf weken geen radio gemaakt, maar ik, heb de, ik ben uh, drieënhalve weken op vakantie geweest. Oh. Nou, dan doe je dat beter dan mij. Want ik ja, zit hier nu. Ja, jij, hebt, uh, jij hebt me wel goed vervangen, heb ik gehoord. Van wie nou weer? Van uh, Ik rap zo mijn contacten. Oh, uh, meneer Vos? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> um, nou, laat maar. Ik ga niet eens verder, want dan ben ik morgen nog niet klaar. Maar met hoeveel mensen zit je daar nou? In? Want je begon met een stuk of zes. Hoeveel daarvan zijn er overgebleven? Nou, laten we het zo zeggen. Ik begon eigenlijk met twee. Met Sander ja. en uh, met mijn DJ. En toen en je kwam erop één. Was... Eh? Op een gegeven moment zag ik jou echt met zes mensen in die studio zitten. Ja, maar weet je hoe dat komt? Kijk, ik begon met Sander en mijn dj, en die, die dj nam weer een gast mee, en Sander die had weer mensen, weet ik veel. Ja, toen zat die hele tafel. Ja. Ja, dat was ook gezellig hoor, dat moet je wel eerlijk toegeven. Maar met hoeveel man zit je nu? Nu? Met uh, ja? één iemand extra, en dat is heel toevallig een collega van me ook nog. En wie is dat? Nou, stel jezelf maar even voor. Hoi, ik ben Dady. Hoe? Dedie. Dedie? Ja, yes. helemaal goed. Dat is een bijzondere naam. Oh, nu komen ze Charmes oh, weer Ellen. hoor. <laughs> maar uh, nee, ja, daar zit ik nu even mee. Dat, uh, ja, iedereen zit op school, hè? Jullie zitten even onder de mengtafel af en toe, begrijp ik. Nou, nou, nou, we Blijf collega's, maar uh, vriend en vriendin, dat weet je ook okay, nog wel, ja, hè? Dat bestaat nee, ook nog wat anders van. Dat is ook zo. Dat ik heet geen Stefan die uh, in de... Oh, uh... Wat deed je in de bus overweer? weer? Wat deed je in de bus? Ah, het is goed, met je. Ja, toch. Het is goed, meisje. Maar uh, Siget was lachen dus. Ja, Ciget was van. Het is sowieso gewoon vet om de artiesten die je draait op CFM. Ja. Om niet gewoon een keer live in het echt te zien. En zeker gasten als Avicii en Martin Garrix. Waar wij als Nederland gewoon echt fucking trots op mogen zijn dat we die hebben. Ja. Uh, dat, dat die zo'n waanzinnige show staat te geven. En dat die springt. En dat er een confetti kanon en vuurwerk met hem meegaat. En dat je daar dan bij staat op zijn waanzinnige dingen. Ja, tuurlijk. Want uh, Martin Garrix was de eindshow. Martin Garrix was de eindshow van Siget. En dat was echt... Alles, alle registers werden opengetrokken. Van confetti-kanonnen tot slingers. Tot, tot CO2-guns. Ja, ik ken het wel een en beetje. Het was, het, het was nog wel spannend. Want Martin Garrix had ook het Nederlandse weer meegenomen. Het was echt de hele week <coughs> veel te heet. Maar ja? hij, tijdens die set van Martin Garrix... Ja. Begon het te hozen. Was ...keihard te regenen. Dus het was ook echt tot het laatste moment... ...de vraag of dat vuurwerk de lucht in kon. Maar uiteindelijk uh, hebben ze een beetje scheid gehad. En hebben ze het gewoon... Uh, gewoon de wereld ingegooid. Nou, lachen het was, toch. Het was echt waanzinnig. Want uh, jij bent, wanneer ben je teruggekomen? Drie dagen geleden was je al in Nederland? Ik uh, ben, uh, vorige week ben ik teruggekomen. Dus je hebt al het weer alweer meegemaakt. De windhozen ja, een in tornado in gekeken. Amsterdam hebben we gelezen en gezien. Ja, nou ja, wij, wij gingen ook terugrijden vanuit Boedapest. En we hebben echt eigenlijk de hele week, hebben we wind en regen en... Uh, terugrijden? Het was even... Ja, we, we, zijn, we zijn er naartoe gereden. 17 uur, Jonas. Was je nuchter of was je nog lam op de terugweg? Haha, <laughs> als ik af en toe Daniel zag rijden, dan denk ik dat er misschien hier en daar nog een verdwaald biertje erg in dat dus blijven. Oh, maar jij, jij reed niet, je was de Bob. Of uh, jij ja, was uh, anti-bob. We waren met z'n drieën en ja, het is een rit van 17 uur, dus je wisselt een beetje af. Ja, en jij was natuurlijk nog steeds lam, hè. Ja, daar gaan we wel weer. Ja, dat, zo ben jij. Zo denk jij over mij. Ja, uh, wat denk je zelf? Zo denkt hij over iedereen, hoor. Dus dat uh, scheelt. Ja, dat denkt hij ook zo over jou. Ja, volgens mij wel. Waarom, waarom zit je dan nog daar met hem? Laat hem lekker stikken. Ja, ja laat ja. hem lekker stikken. En dan zeg ik ah. tegen die hoef hoeft niet meer te komen werken. Dus ja, dat scheelt. Ja. Het blijft mijn collega, hey. hè. Dat is ook wel weer waar. Maar heb je wel weer zin om uh, volgende week het stokje aan mij over te geven, Jan? Of zit je daar wel prima? Nou, ja, ik zit hier wel gezellig. Ja, ik was er dan bang voor. Ik ga maar terug naar Kroatië. <laughs> <laughs> uh. Maar uh, volgende week ben jij er dan weer als het goed is? Volgende week ben ik er weer. Alleen of met je partner? Nee, uh, die zit nog lekker in de Emmen. Dus uh, alleen ik denk het. Nee, nou, ik ben er ook, dus het wordt wel gezellig. Daar was ik. ik was er al bang voor. Ik, ik was er al bang voor, ik had ook vijf weken niet kunnen doen, dan had je stomme Bob gehoord. Oh, wie is Bob? Bob non -stop. ken je die niet? Oh jezus. Jongens, jongens, geen ruzie op de radio hè, doe dat even thuis. Nou, dan kom ik zo naar steven Steven, ik weet wel je Ja, kom maar, maar aan, de patat staat klaar. Oh, nou, hoor je dat? Wij je ergens anders vanavond. Ja, ik ga met je mee. <laughs> Heb je ook hamburgers? Nee. Nou, dan moet ik die nee. eerst even oppalen. Jij denkt ik heb Bij het zelf aan deze vakantie? Nou, weet ik veel. Misschien, je wel eens. wat. Maar, nee, uiteraard, dat mag niet even te Nee, precies. Hé, hey, we gaan straks een bucketlist doen van jou, vind je die? Is dat zo? Ja, alleen dan gaan we de bucketlist... Ik heb een beetje bucketlistjes gedaan de afgelopen weken. Nee, heel toevallig niet. Ik heb wel heel veel uh, weer gedaan en verkeer natuurlijk. Ik ja, heb... Uh, dat is belangrijk. Nog wat leuks dingetjes gedaan, wat voor de lol. Ik heb nog Britt gedaan. Nou, weet je, gewoon een paar leuke dingen. Maar we gaan nu de bucketlist ja, ja. doen. En dan gaan we het over vragen van de vakantie. Oh, dat vind ik wel tof. Dus ga je luisteren of niet? Ik ga zeker luisteren. Gezellig. Nou, dan heb je nog een uur en een kwartier, ik ik dus dat moet wel ik ga Dat weet je toch. Uh -huh. Nou, ik ga, jou ik ga jou nog wel even volgende week bijpraten. Want er is heel veel gebeurd nu. We hebben volgende week live uitzendingen. Ja. ja, vanaf het strand, hè? Ja, ik ga trouwens 14 meter hoog in het water op een paal zitten. Je bent helemaal gek. Dat weet ik. Hé, hey, jongen, succes met de uitzending. Ja, bedankt. Kondig jij die, vol die andere plaat nog even aan? Dan moet je even terug in je WhatsApp kijken. Ja, welke plaat is het? Hij nee, staat hier in WhatsApp. Oh, wacht. Moet je even blijven hangen. Ga ik even kijken. <laughs> Wat een gezelligheid hier weer. Jol, hè? Ja, dat wil je niet weten. Het is, het is Stefan. even... Oh, ja. ik is Ik ben er klaar voor. <laughs> ja, als jij er klaar voor bent, ben ik er ook klaar voor. Doe maar, doe maar met het introotje. Dat vind ik, kijk of ik dat nog kan. Ja? Oké, okay, dan gaan we het proberen. Nou, bedankt al alvast, Stefan. Okay. En ik zie je volgende week. Ja, is goed. Oké. Okay. Yes? Oh ja, ik hoor hem. <laughs> Hij is goed hè, Fox Stevenson. Hij is hartstikke goed. Hij is hartstikke goed. Je hoort hem hier op CFM. Ik moet nog even rekken hè, ik hoor hem niet zo goed. hoor je hem niet goed. We zitten ja, alweer bijna, we zijn al afgelopen. 14 seconden zijn we bezig. Nee, wacht. Oh, nou ja, hier is Sweet. Doei. Hoi, <laughs> hoi. Ja, je hoort het. Live op ZFM, Fox Stevenson, Sweets. Soda papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Do, do, do. got to do. Ja, dat was Fox Stevenson met sweets. Heerlijk nummer. Ik vind hem toppie. <laughs> Kijk, mijn vriendin zou zeggen, touch the down, touch down. Weet je wat het inhoudt? Vertel. Het is niet discriminerend bedoeld, absoluut niet. Bij deze bied ik al mijn excuses aan alle luisteraars, maar dat betekent touch the downie. Ah. Maar ik zeg het nog heel lief, toch? Ja, ik ben nog zo, zo ben ik nou wel weer. Nou, de laatste tien minuten zijn ingaan en dan zitten we bij het nieuws en dan is er alweer een uurtje voorbij. Dat gaat snel hè, de tijd vandaag. Ja, op zich wel jammer hoor, want uh, zo gezellig dat het hier is. Ah, dan komt de volgende keer kom je nog een keer mee. Dat uh, vindt Stefan vindt dat wel goed, ik vind dat ook wel goed. Dat komt helemaal goed. Maar uh, ja, we gaan het even hebben over jouw vakantie straks, denk ik. Oeh. En jij gaat mij een paar vragen stellen, maar dat heb jij net... Uh, ja, bijna... over jouw zeggen, vakantie Die keer. uitdaging ben jij met mij aangegaan, om het zo te zeggen. Dus dat is eigenlijk voor ons... Ja, weet je hoe dat heet? Nou, vertel. De bucketlist. En je vindt ver vergist? vergist. Weer Vergeet. naar en de pot gepist. Wat, Wat ga je doen? doen? Nou, de bucketlist. Bucket list. Heb je ben je trein je gemist? Nooit. Ben je een feminist? Uh, Misschien. Wat ga ben je doen? doen nou? Bucketlist. Bucket Woehoe! Yes. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucketlist. Bucket, bucket Bucket, bucket, list. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket, bucket. Bucket, bucket, Bucket, bucket, bucket, list. Back it, bucket, het lijst! Oh my god. Ja, dat, dat zeg je ook zo vaak. Oh Wat zeg ik zo vaak? Oh my god. Nou, nou, daar gaan we het even niet over hebben vanavond. Nou, ja. ga, ga je gang. Dat willen de luisteraars helemaal niet horen. Wat wil jij weten van mijn vakanties? Alles, jongen. Alles. Stel me een vraag. Ja? Nou, ga je gang. Heb je een lekkere vakantie gehad? Laten we daar eens mee beginnen. Op welke manier lekker? Lekker Nederlands weer. Ja, Nederlands weer, absoluut. Ik heb geen Turks weer over zien komen. Nee, want je, je bent niet weg, geweest. Nee. Nee, helaas. Nee. Misschien nog in de toekomst, van de winter. Als dus je wat minder moet werken op het strand. Weet ik veel, misschien ga ik wel even naar in India. Laat ik wel eens een vriend. Ja, ja. Maar uh, stel me nou echt eens een vraag. Want dit is gewoon, wat heb je gedaan? Stel me eens gewoon een vraag waar ik antwoord op moet geven. Ook al wil ik het niet. Ook al wil je het niet. Wat ja. heb je met je vriendin gedaan van... vandaag? Vandaag. <laughs> vandaag. Helemaal Onze... niks. Afgelopen weken, tijdens haar vakantie. Jezus. Aangezien jij niet echt naar... vaak naar school gaat, maar je meisje wel. Nee, ik kijk. neem aan dat jullie samen genoten hebben. Nou, dus vertel eens over jou en je meisje. Wat, ja, wat niet jullie teveel. samen voor leuke dingen hebben gedaan. Nou, bed gelegen, standaard ritueel. Um, strand, ja, werk alleen. Maar trouwens, wat, uh, jij bent op vakantie geweest, maar zij moest werken en ik moest werken. Dus ja. Ja, iemand moet werken als ik op vakantie ben. Nou, ja, oké, okay, het zal wel. Ja. Ja. <laughs> ik ben er niet zo blij mee, dat maakt het allemaal niks uit. Nee, Nou, zo, dan ga ik het anders zo vragen. Zou ik wel eens aan jou gaan vragen? Nou, vertel op, kind. Geef je de eerlijk antwoord op? Ja, puppy. Oké, okay, nee, nu ben je ook echt verloren. Je hebt ja gezegd, hè? Het is live, <laughs> het wordt opgenomen. Ja, geen gekke vragen stellen, hè? Nou, ben je nu te laat mee. Sommige dingen willen de luisteraars gewoon niet horen. Nou, echt wel, vooral maar aan Stefan. Oké, okay, jouw vakantie was heel toevallig in Italië op een camping. Dat klopt. Samen met je vriend. Dat klopt. Wat hebben jullie daar met z'n tweeën gedaan wat niemand mag weten? <laughs> wat ben jij een rot jong. Radio showbiz. Wat niemand mag weten? En laat we zo zeggen. Dat, wat... is lullig, dat is lullig, want ik heb jou alles al verteld. Dus... Ja, nee, daarom. Maar kijk, ik vraag er nu aan jou omdat jij het dan over de radio moet vertellen. Nee, dat wil ik niet. Ja, maar kijk, je hebt niks te willen hier. Dat is het probleem. Dat ja. is de enige voorwaarde als je met mij meegaat. Oh, dat hadden we van tevoren niet afgesproken. Nee, het staat er staat ook kleine lettertjes. Maar we hebben veel leuke dingen gedaan. Tante sliep bij ons in de tent. Dus, dus had ik ze konden niks doen. Ja, nee, gezellig. Dat, ze konden gewoon niks doen. Nee. Dus toen hebben ze me ergens anders gedaan. Maar waar? Ja, dat moet jij vertellen. Ja, waar, waar doe je het op de camping, weet je wel? Dat is geen nou, meestal, meestal liggen we gewoon in bed. Caravan of zo. Nee. Nou. Vakantie is om dingen uit te proberen. En dat hebben we zeker gedaan. Dus, bijvoorbeeld, noem één ding. Of ze hoeven niet alles te weten. Nou, ik heel erg. Mijn ouders gaan het ook luisteren. Het maakt niks uit. Dan weet ze het ook gelijk, hoef je die nog een keer te vertellen. Ja, ja, ja. Um, um, naast tante in de tent. Heel stil. Nou, kijk, luister, als ik dat doe, dan heb ik een koevoet in mijn nek of een honpel, knuppel of een mes. Maar uh, ja, jij kan het. Gefeliciteerd, ja. dat is een applausje waard. <lacht> ja. Yes, die heb ik binnen. Nou, mooi. Ik ga mijn vreemde plekken niet opnoemen, maar dat hoeft helemaal niemand te weten. Ik heb ook helemaal geen vreemde plekken. Zij wel, ze doet het in de oh, tent. Oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho. Jij hebt wel vreemde plekken, vriend. Ja, tuurlijk. Vertel op. Link hoekje van mijn bed, rechter hoekje van mijn bed en het midden van mijn bed. En het strand. Piep, piep, piep, piep. <laughs> nou, Weet je wat leuk is? Ze het mee, ze zal weer boos op me worden. Maar ik hou wel heel veel van me. Ze heeft het zelf uitgelegd aan me. Dat scheelt. Meneer. Maakt niet uit. Oké, okay, nou, dat was leuker te weten. <laughs> ik weet niet, maar heb jij wel eens vleugeltjes om mee te vliegen? Vleugeltjes om mee te vliegen? Ja, nee, nou, zoals ik het zeg. Nee. Heb jij wel eens vleugeltjes om mee te vliegen? Nee. Echt niet? Ik heb geen idee, nee. Dus je drinkt ook nooit Bull? Nee. En als ik zeg Wings nee. to Fly? Wat zeg uh, jij dan? Ja, dan zeg ik muziek. Ja, zeg maar radio. Nee, maar als ik zeg wings to fly, wat zeg jij dan? Wat daarvoor staat? Wat zeg jij dan? Ik zeg wings to fly en dan zeg jij? Iets wat ik niet kan uitspreken denk ik. <laughs> nou, dan <laughs> heb je hier Ogene met wings to fly. Oh. Ja. Het staat toch het best wel Nederlands. Ja, dat er een drie staat in plaats van een hé, hey, goedemorgen. Maanichuis. Voor mij ook een lange dag vandaag hè. Je hoort straks na het nieuws meer van ons. Je heb je o voor. Ogenes. Wings to Fly, live op ZFM. So I can wake up in the morning With a smile on my face There we are Watching the sun go Ja, dit was OG Wings to Fly. En nu hoor je natuurlijk onze oud- oud vertrouwen, Riddle of the Night van Derbage. We zijn zo weer terug bij je na het nieuws. Van 7 uur. Het eerste uur zit erop, D. Nou al. Hey, helaas, het is niet anders. Ach. Maar ik zeg het, het blijft gezellig. Radio is radio, Jonas is Jonas, Daddy is Daddy. Ja. Dit was het eerste uur, tot straks. We zijn er weer met jou na het tweede uur natuurlijk. Hartstikke gezellig. We hebben nog een nummix van Wiz Kaigo. go.